...van ZFM. Via de kabel op 104.5. En in de ether op 106.9. Straks meer. ZFM. Maar nu eerst het NOS nieuws van 9 uur. Gert Kluuk met het NOS Journaal. In het hele land begint vandaag de inenting van jonge kinderen... ...tegen de Mexicaanse griep. De campagne is voor de GGD een zeer grote logistieke operatie. Ruim een miljoen mensen hebben een oproep gekregen... ...om zich deze week te laten inenten. Het zijn 830.000 kinderen van zes maanden tot en met vier jaar... en bijna 200.000 huisgenoten van baby's jonger dan een half jaar. In China is een activist veroordeeld tot drie jaar gevangenis... omdat hij staatsgeheimen in zijn bezit zou hebben. Volgens zijn vrouw is het een wraakactie van de autoriteiten... omdat haar man juridische bijstand had verleend aan de ouders van kinderen... die bij de aardbeving in de provincie Sichuan waren omgekomen. Volgens de ouders stortte schoolgebouwen in... Doordat ze slecht waren gebouwd en is de overheid dus mede schuldig aan de dood van hun kinderen. In Sichuan kwamen 80.000 mensen om. De meeste grote bedrijven in Nederland hebben wel plannen ontwikkeld om de uitstoot van CO2 te beperken. Maar vaak ontbreekt het aan concrete doelstellingen. Dat blijkt uit het tweede jaarrapport van het Carbon Disclosure Project, een onderzoek naar de duurzaamheid van grote bedrijven. De onderzoekers willen beleggers duidelijk maken in welke concerns ze het beste kunnen investeren. Bedrijven krijgen punten als ze bijvoorbeeld thuiswerken of duurzaam bouwen bevorderen. KPN en DSM scoren hoog, terwijl Egon en ING het wat minder goed doen. Op de lijst van het Carbon Disclosure Project. Het hardewerkse meisje Richelle Lauwreijsen die de campagne Kanker voor ziekte taal begon is overleden. Ze had botkanker. Ze vond dat het scheldwoord kanker uit de Nederlandse taal moest verdwijnen. Volgens haar is het gebruik van het woord kanker kwetsend voor mensen die de ziekte hebben. Richelle onderging vorig jaar een reeks chemokuren, maar die sloegen niet aan. Ze overleed zaterdag op 16-jarige leeftijd. Het weer, grijs en geruimheid regen. Er kan 15 tot 30 mm vallen. Verder veel wind aan de kust en in Limburg. In Zeeland kan het misschien even stormen. In de loop van de avond trekt de regen weg. Het wordt 10 tot 12 graden. Dit was het NOS.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 Ja. En dan zien we dat er magere, magere tijden aan gaan komen. Hè? Ja, Als je die, dat zo bekijkt, die tekening. Die cartoonist Hans van Pelt, die verzint ze toch maar weer even. <laughs> ja, ja. Dus uh, dit, dit wordt een nieuwe wapen van Het zo nieuwe soort. wapen van Zalvoort. <laughs> nou, daar zijn we niet zo blij mee. <laughs> nee.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 Ik vind hem helemaal lekker, joh. it up bij Salford op zaterdag. En uiteraard gaan we weer snel over naar Joop Rest. Want we willen natuurlijk weten of SV Salford nog steeds al lekker bezig is. En mogelijkerwijs de voorsprong aan het uitbreiden is. Joop. Nou, dat proberen ze natuurlijk wel. Maar ja, dat probeert eh, Voorland natuurlijk ook. Wat op dit moment het geval is, is dat Voorland iets sterker aan het worden is. Komt meer op de helft van Zandvoort. Maar dat wil niet zeggen dat het gevaarlijk is in de buurt van het doel van uh, Boy de Vet. Zandvoort nu een bal bezit op het middenveld.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 Luchtmacht van Zandvoort, Michel de Haan, Maurice Mol, Patrick van der Oort en Tjeit Ze Zijn allemaal in het 16 meter gebied. is allerlei beweging. daar kan die bal komen. En dat is Patrick van Oort die kan koppen, maar een metertje of nou, Het zal er zijn, tien over het doel heen. En dat was, <gacht> dus het was toch wel een redelijke kans voor Zandvoort. En hier, het de keeper verkeerd uit. En als, als, als Nijssel gewoon eventjes simpel had gewacht...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 Dat doet hij dan ook. Op de Zo komt hij een beetje uit. En het is een voorland dat de bal kan uh, controleren. Voorzet, slechte voorzet. Pascalis, werkt hem weg. Petr van, van de Oort. Dan Max Aardewerk. Aardewerk hij heeft zijn been te hoog geheven. Had zijn been te hoog geheven moet ik zeggen. En uh, krijgt een vrije slop tegen. tegen. Uh, uh, nou zeg maar middenveld gewoon. Voorland gaat hij diepe bal geven. Een beetje de wind in de rug. Ja, die bal. Naar de zijkant van het veld. Daar staat uh, Tjeet zich goed opletten. Die kan die bal wegkoppen. Oh, er uh, wordt binnengehouden vol. Blijft de aanval doorgaan. Ja, de aanval blijft doorgaan. En uh, gaan lekker combineren naar de rand van de 16. er komt een schot. En dan, oh, oh, oh, oh, oh. Het is Boy de set. die tikt hem eerst met één hand weg en pakt hem daarna met twee handen vast. In plaats van dat hij nou in één keer doet, nou, dat is een stuk makkelijker geweest en trapt weer uit. Maar dan kan Michel daar niet bij komen. Voorland kan het weer overnemen, op de helft van Zandvoort. Uit uh, voor Zandvoort misschien aan de linkerkant van het veld een slechte paas. Max Aardewerk, doe er nou eens wat mee. Nee, slechte paas weer.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 Dus, uh, het is nog één minuut De uh, gaan, is zo'n beetje. En er zal niet veel verteld uh, worden. Nou, wel. De bal heeft onder de tribune gelegen. Dat duurde even voordat hij weer terug was. En uh, dat zal hij ongetwijfeld tellen, deze zijzet. Want dan is Pietje precies in een goede zijzet, zetten trouwens. Dat hem als eerder gezien bij Zandvoort. Hier gaat de bal over de zijlijn geschoten worden. Want ze is een Floor, voorland. Uh, voor voorland. Ik wil voorstellen dat we toch maar teruggaan naar uh, de studio. Want uh, dit kan nog wel even eventjes duren. En dan komen we gewoon in de tweede helft weer bij je terug. Oké, okay, dankjewel Joop van Es, En uh, straks uiteraard uh, veel meer over uh, deze wedstrijd. Ja, dat je van AJ. Hey, helemaal goed. Gewoon lekkere muziek. Ja, je zet hem op. Ik denk van, wat is dat nou weer voor plaatje? Natuurlijk ken ik deze plaat. Wie niet, wie niet. Nou, feesten hadden ze gisteren ook met 4.491.863 stenen die omgingen. En vandaar dat we even voor die allemaal, al die mensen die dat voor elkaar hebben gekregen, de volgende plaat draaien. Domino Day. Een nieuw weer Domino Dancing. Hier zijn de Pet Shop bed with me?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 I bed with. Me.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 Ik kan me niet herinneren dat ik ooit een gehad heb. Ook niet met, met december, hoe heet het met uh, uh, Snaiklaas. <lacht> ik heb van die hele Sniklaas heb ik nooit wat gehad. Dat deed alsof ik niet bestond. <lacht> Kijk, ik vind het een nare man, dan mag je rustig weten. Die hele Sniklaas, daar hou ik helemaal niet van. En een vervelend personage. Mr. Schimmel. Kijk, hou niet van die man. Ik heb er weinig mensen een hekel, maar ik kan die man niet uitstaan. Schijnheilige. Mag hem niet, die man. Onsympathiek individu. Die knecht vind ik ook een zak. Weet je wat ik die knecht vind? Een irritante jongen, weet je dat? Ook een hoogst irriterend persoon, met zijn gelach. Zonder altijd te lachen. Weet je dat niet meer? Zijn knecht staat... Nee. idioot. 6 december, hartstikke koud, gaat hij het lachen? Dom koppel. Ja, dom koppel vind ik. Ik mag ze niet, allebei niet. Ik heb nooit iets van ze gehad. Zetten zit in mijn schoen s'avonds, maar ik was blij dat ze s'morgens nog stond. Liedje liedjes zingen. <lacht> voor wie klopt daar kinderen? Geen hond. <lacht> heb u dat ook allemaal gezongen? <lacht> heb, u ook die stomme, heb u ook gezongen van en strooit dan wat lekkers in de een of andere hoek? <lacht> Is dat voor waanzin? <lacht> Waarom zegt u niet meteen in welke hoek dat u eronder gaat?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 Ik heb altijd een dom feest gevonden hoor. Zat je bij die kachel? Zat je bewusteloos te zingen? Met die vieze stinkende kolendampen. in je, in je kop. En opeens werd er op de deur geklopt. Nou, ik kwam Sint-Niklaas binnen. Hij zie hem nog binnenkomen.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 In Spanje zit hij gek, ja. Yeah. Met mijn is om kwam hij in Spanje. Uit de kroeg kwam die, Die zag ik meteen. Had een meid erop. En een stuk of acht neuten.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 Zo, je spel. Zo, nou weten wij ook wat uh, Tony was van, van de Sinterklaas-fiets, uh, Omoetjo. Ja, hij is wel leuk, hè? De Sinterklaas-conference. We hebben hem voor je uitgezonden met veel plezier bij Zandvoort op zaterdag. Where else? Eerst gaan we weer even muziek draaien en daarna winnen Jofres voor de tweede helft van vandaag. Voorland tegen SV Zandvoort. Dus yes, let me live. One. Tegen wat zijn nou? Nee, voornaam. Tussenstand 0-1. Ziet u ja, daarvoor? Ja, gelukkig wel, zeg. Stel wij. Waarom doet u een andere keer van mijn hart? Waarom doet u een andere keer van mijn hart? Deze plaat van Queen kennen we natuurlijk allemaal wel. Jorden, let me live. Ja, het op zaterdag. Waar else? Snel Talk. over naar de tweede helft van voor vandaag. Voorland SV Jan Jofferes is in Amsterdam. Jofferes. Ja, op het veld van inderdaad Voorland. Waar we zojuist uh, de eerste twee, drie minuten van de tweede helft hebben meegemaakt. Met een heel klein kansje voor voorhand, maar niet meer dan dat ook. Uh, Zandvoort heeft wel moeten wisselen, want Max Aardenberg is geblesseerd in de kleukkamer gebleven. Ik zei het al, het liep niet lekker met hem, maar hij heeft uh, een enkele blessure. En hij had eigenlijk niet moeten beginnen, geeft hij zelf aan. Maar goed, uh, het is niet anders. Uh, Michael Kuil is uh, voor hem in de plaats gekomen. En ik was er even vergeten te zeggen dat uh, uh, Ronald Kaelers weer terug is van een blessure. Die staat centraal in het midden.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 Zojuist vlak voor dus had hij ook nog een, een gele kaart verlopen door een Hensbal. Want de, zijn, zijn uh, man die ging langzaam heen. Hij liet ze vallen en viel met zijn handen op de bal. Hield de bal tegen en kreeg ervoor een opzettelijke uh, Hensbal. En dus een gele kaart. Dus hij moet een beetje op gaan passen. schop wordt genomen. Kalis kan hem wegwerken naar Ronde. Maar die laat ze man lopen. Nee, die kan het net terugspelen naar uh, Boy de Fit, En die kan rustig die bal weer in het veld brengen. Verre trap.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 Maar voor en toe naar richting Berg. Kan Berg erbij komen? Nee, hij probeert het wel, maar komt er niet goed bij. En wordt teruggespeeld op de keeper. De keeper berg, die bal weer naar voren toe. En dan speelt hij van de hoor, die kan oppakken. Hij gaat er schieten. Er kan Kan uh, ijzerberg, kan komt een komen Ben op die? Nee. Laat je vallen, zegt de scheidsrechter. Uitwaars Michael Kuilthuizen. Uh, dat was eigenlijk een, een, een zomer ineens een kans, omdat die keeper die bal verkeerd wegtrapte. kwam hij in voor de voeten van uh, uh, Zonneveld terecht. En die gaf hem richting het uh, doel. Nee, dat was Patrick van der Oorten en daar kon toen eh, Michael Keil net niet bij komen, liet ze vallen en dat was terecht. Vijf op voor voorland, op de helft van Zandvoort. Een beetje, net, net aan in, de, in de, helft van op de helft van Zandvoort. Mol die staat wel helder heel dicht bij die bal, maakt ook niet uit. De bal is al genomen. Het is een voorland, daar gaat die bal voorkomen. Die, paus. Eén tweetje, naar de, door het centrum. Die kan nog maar net weggewerkt worden daar door Bascalis. naar eh, Patrick van der Oorten. De Oort is balvlies. Bob is jet aangespeeld, hij moet daar ingrijpen. Dat doet hij dan ook, dat doet hij goed. Dan gaat het over de achterlijn. De vet kan weer gaan, wel uh, uh, in het spel gaan brengen. We hebben gespeeld, 7 minuten. Sanders van steeds 0-1 in het voordeel van Zandvoort. Ik heb Kom jij aan met deze plaatje? Je moet het altijd weer overtroeven gewoon, hè? Ja, ik doe mijn best. Ja, de Falco en de Commissar. Ja, ja, Dit uit de jaren 90? Ja, jaren 80, 80 natuurlijk. 80, 80, ja, 80. tuurlijk. Goed geluid, dus het moet uit de jaren 80 komen. Okay, zo, het was maar een vraag. Het was maar een vraag.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 En, en natuurlijk ook koffie met eigen gebakken taart. Ja. Ja. En ze hebben zelfs oliebollen daar. Die zijn allemaal daar te koop bij uh, de Boudani in Bedveld aan de Bramelaan nummer 2. begint allemaal om half twee en iedereen is van harte welkom in de Blauwe Zaal. Okay, nou, 28 november, zet het in je agenda. agenda. Ja, dan nog even uh, een, een nieuw, of, ja, uh, de Beach Bob zingers die uh, zoeken stemmen. En het natuurlijk het al oude en bekende succesvolle Zandvoortse koor, de Popsingers. Zullen we eerst even naar Joop gaan? Want, uh, Joop ja, hangt aan ja, de telefoon. Oké, okay, Joop. Penalty voor Zandvoort. Nijsenberg wordt aan zijn. Nee, Michael Kuil werd aan zijn shoot getrokken. Zandvoort mag voor de tweede keer deze wedstrijd een penalty nemen. En ik maak me sterk dat uh, Michel daar aan dat weer zal gaan doen. Er is er nog een hoop gesteggeld bij het stadsopgebied van Voorland. Want uiteraard uh, gebeurde er volgens uh, de heren van Voorland niets. En... Uh, ja, de schijnsetter vond dus van wel. De bal ligt alweer op de stip. De haan die gaat zich prepareren. Uh, de schijnsetter maakt even de administratie in orde. En uh, de heren van Voorhand zullen toch uit het stadsgroepgebied moeten. Wil de wedstrijd door kunnen gaan. Oké, okay, toch nog even die bal een klein tikkie geven. Ja, dat zijn van die kleine dingen waarvan je zegt... Nou, schijn nou een keertje uit. Ga nou lekker gewoon lekker achter die lijn staan. Want die, die is nou helemaal gegeven en het zal die echt niet terugtrekken, die zetten. Gaat hem natuurlijk weer prepareren. Daan, geconcentreerd. Het sluitje wachten we eventjes op. Ja, daar is het sluitje. Welke hoek zal je nemen? Recht door het midden. 2-0 voor Zandvoort. En de vierde doelpunt van dit seizoen van Michel Waag. Hey. Vanuit de penalty. Zandvoort leidt met 2-0. En laten we hopen dat we nou even iets voort kunnen zetten. En dat uh, een klinkende overwinning kan gaan, gaan. Nou, in ieder geval uh, klappen wij even in de studio voor uh, SV Zandvoort. Laten we toch ja, maar... een keertje een wedstrijd weer gaan winnen, hè, Joop.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 Schroom niet en uh, neem contact op met de Beatspopsingers. Of ga gewoon even naar www.beatspopsingers.nl en meld je aan als uh, nieuw lid. Doen. Vinden ze helemaal leuk. Zo dadelijk het uh, derde en laatste uur alweer, uh, Albert-Jan. Ja, de tijd vliegt voorbij. Ik zie je op de klok kijken. Is het al Is het al zo laat? Ja, ja, zo laat is het nou. Oké. Okay.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 Voor Alka Romeo Wat in a name Wie but sworn my love And I'll no longer be a captain Is wat ik zei tegen haar Sla Lekker ding Want jij is lastig Nog meer jij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 Ik had een tijdje niks te doen Het was vroeger het seizoen Zo van alles mag er niks moet. Je weet wat ze zeggen Als je nergens zoekt Precies dan komt geluk En is vanzelf naar je toe Hey, hun 05, rommel klavertje vier Dagen als deze Dus Klagen we niet, niet hier Allemaal goed De zoeken naar vertier. Moven naar een plekje In de vaste koe van een Ken de haar via via Zijn we via ook okay, Ik had zoiets van We zien we hoe het loopt naar wat ik wil ja Laatste rond Tijd om te vertrekken Zijn we op weg naar huis Nog een bericht.